Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Die gaat in op 11 december. Het zou ook op andere plekken in het land gevolgen kunnen hebben, zegt NS. De ANWB waarschuwt voor vertragingen op de weg. Omdat veel mensen morgen voor de zekerheid de auto zullen nemen. De machinisten en conducteurs voeren actie omdat ze vinden dat er te weinig afwisseling zit in de nieuwe dienstregeling. Ze rijden dan vaak dezelfde korte trajecten. Dinsdag staat een groot overleg van de NS met de vakbonden gepland.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 De aardbevingen die het midden van Italië de afgelopen tijd hebben getroffen, kunnen een desastreus domino-effect hebben. Met zware trillingen die elkaar uitlokken. Een Italiaanse seismoloog ziet een duidelijk verband tussen de aardbeving in augustus. en de bevingen die erop zijn gevolgd. Zoals die van afgelopen week en van dit weekeinde. Door de structuur van de aardkorst in het gebied en de zware schokken. wordt het gebied volgens de deskundigen steeds labieler. De Formule 1 Grand Prix van Mexico is gewonnen door Lewis Hamilton. Max Verstappen eindigde als derde. Hij werd teruggezet naar plek 5 vanwege een manoeuvre aan het einde van de race. Hij hinderde daarbij de Duitser Vettel. Het weer. Vannacht plaatselijk mist. Minima vannacht 4 graden. Morgen lost de mist in de loop van de ochtend op. Daarna schijnt de zon. Alleen in het noorden en oosten zijn er wat meer wolken. Het wordt een graad of 15. Dit was het M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 ...wat tracks uh, uh, extra... Dan, uh, ...dan ben je van harte welkom.